De Russische autoriteiten vallen activisten en journalisten lastig... die kritiek hebben op de voorbereidingen op de Olympische Winterspelen in Sochi volgend jaar. Dat zegt de mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch. Mensen die hebben geschreven over uitbuiting van buitenlandse werknemers... en negatieve gevolgen van bouwwerkzaamheden zouden zijn geïntimideerd. Het huis waarin de Amerikaan Ariel Castro drie vrouwen jarenlang vasthield is gesloopt. Binnen korte tijd was het huis in Cleveland met de grond gelijkgemaakt...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 Het weer vannacht, vooral in het noorden en oosten, nog wat regen. Overdag eerst grijs. Middagsavond toe zon en kans op een enkele bui het Wordt een graad over 21. De dagen daarna verandert er weinig. Dit was het NOS-verhaal. Dit is Radio 1 en CRW. Welkom bij de zomereditie van Casaluna. Vannacht met Helco Span. Helco Span. Huis van de Maan. All aboard, zo heet ook een van de composities van het Rotterdamse trio Okobar. Die zijn terug te vinden op hun nieuwste album Strange Flute. Een fluitende hoofdrol is op dat album weggelegd voor mijn gast van Vannacht. De drievoudig wereldkampioen kunstfluiten Geert Chatroux. Het is al het tweede album dat hij maakt met Okobar. En ook verscheen dit jaar een album van het Metropoolorkest. Waarop een grote rol voor hem is weggelegd. Hij fluitte even zo makkelijk Bach, Mozart. Lekker in het gehoor liggende popliedjes. Als het Amerikaanse volkslied. Trad op met bijvoorbeeld Velovski, Toets, Tielemans, Mathilde Santing. Vrede de Jonge, uit Rosenberg-trio en Lenny Koer. En vannacht is hij dus mijn gast in Casa Luna. Geert, fijn dat je er bent. Nou, Goeien vind ik dag. ook. Dank je. Um, een, een klein stukje liet we alvast horen van uh, All Aboard. Het, uh, een van de nummers van het tweede uh, het album dat je maakte met Okobar, een band uit Rotterdam. Kok van Vuren, Rob en Bart Wijdman, dat zijn leden van ja. Okobar. Het is al het tweede album dat je maakt, want het eerste dat heet uit 2005. Ja. Hoe kwamen jullie ooit met elkaar in contact? Um, Rob, de drummer van, uh, van Okobar, die heeft me gezien bij een televisieprogramma. Ik meen dat dat Vara Laat was. Die zat te kijken en die vond het uh, allemaal nogal grappig. Is meteen zijn broer en kok gaan bellen van... hé, hey, die gast zou er niet zijn uh, uh, voor op onze nieuwe cd... Uh, daar waren ze het mee eens, want ze waren altijd, zoals hij dat toen zei, op zoek, op zoek naar gekke muziekjes. Uh, ik werd gebeld door Rob en uh, God zou je eens langs willen komen, want we hebben een idee en één track op de nieuwe, ons nieuwe album. En ik ben langs gegaan en uh, ja, wat een hele leuke klik en het, uh, het, het was heel gezellig. En toen ontstond het idee van zullen we gewoon een hele cd opnemen. Nou, toen is uh, Bas gebeld, Jeroen van der Schaaf van de platenmaatschappij van... Voel je daarvoor? En die had zoiets van, ja, ik ben ook altijd dol op gekke muziekjes. Dus uh, laten we ervoor uh, gaan. En toen is die eerste cd ontstaan. En uh, ja, ontzettend veel lol bij het opnemen. En ook, ook heel goed ontvangen uh, overal. Dus uh, ja... Ja, die lol die hoor je ook op dit tweede album heel erg terug. Um, nou, ben je wel de gekke muziekjes wat ontstegen, maar in, in die tijd was jij misschien wel een vertegenwoordiger van die gekke muziekjes. Hm. Want toen was je net voor het eerst wereldkampioen kunstfluiter geworden. Klopt. Ja. Toen je op televisie verscheen bij de Vara. Ja. Uh, werd je toen gezien als een soort rariteit in Nederland, een muzikale rariteit? Uh, nou, ongetwijfeld. Uh, uh, ja, gek. Uh, ik zeg al, de, de term kunstfluiter doet het ergste vermoeden bij veel mensen. Uh, want ze hebben dan toch een beeld van uh, een, uh, of het, of een raar, raar mannetje... die uh, vingers in zijn mond steekt en dan uh, allerlei gekke vogelgeluiden maakt. Ja, Jan Tromp, hè? dat was een beroemde kunstfluiter in Nederland. Ja, absoluut. Hè? Ja, Dat vind ik ook geen gek mannetje, om dat even recht te zetten, hoor. Uh, maar, maar daar dat denken was, mensen aan, Maar, maar dat denken mensen, mensen denken inderdaad aan, aan uh, iemand die vogels nadoet... en, en uh, ja, heel lyrische, lange, uh, keiharde uh, fluittonen produceert. Uh. Zullen we eens even luisteren naar Jan Tromp? Tuurlijk, ja, leuk. Dat mannetje die vogelgeluiden... En de naam ja. doet. Zie rozen in Tirol door Jan Tromp. Inderdaad ja. een wereldberoemde kunstfluiter in Nederland. Absoluut. Uh, echt een variëte-artiest was dat, ja. hè? Ja. Ik denk meteen aan de Wama's en aan Ria Valk ja. als ik hem ja. hoor op de hele andere manier. Ja, nou, ik snap die uh, associatie, ja. ja. En zo'n kunstfluiter ben jij dus niet? Nee, nee. Hoewel ho ho alle respect hoor voor, voor, voor dit, hè. Maar, maar ja, ik, ik, ik doe gewoon toch wel iets heel anders. Hè? Um... Wat is het verschil? Jij fluit niet op je vingers. Uh, precies, dat, dat, dat, dat is het eerste grote verschil. Um, uh, ja, ik, ik... Ja, goh. De, de muziekkeuze, denk ik. Hoewel ik uh, alles graag fluit. Vrijwel alles graag fluit. Maar Hoe is... zou jouw versie klinken van Schenkman, die rozen in Tirol? Ja, weet ik niet. Ja, het is ook wel een, een stuk natuurlijk wat, wat, wat zich leent om zo helemaal getrokken te worden, gedragen, ge, ge, ge, ge, ge, geschmierd, zeggen ze in Limburg, geloof ik. Ja, je brengt wat meer versieringjes aan,valt me op. Ja, dat gaat bijna automatisch. Omdat ik het anders dus gewoon ja, een beetje te saai vind. Mm -hmm, mm -hmm. En uh, ja, ik, ik, ik hou meer van. van ja, andere muziek, laat ik het zo zeggen. Jij zou dit repertoire ja. ook niet kiezen. Nee, nee, nee, niet zo gauw, nee. nee. En, en je hoort dat hij kiest om heel veel vibrato uh, te doen. Ik, ik, ik gebruik heel weinig vibrato. Vibrato is, is een toon uh, fluiten en, en hem dan een beetje laten galmen, zeg maar. Een beetje laten bewegen. Maar sommige mensen, en dat vind ik hier ook wel een beetje... Um, doen dat zo erg dat je eigenlijk niet meer hoort... of het nou zuiver is of niet. Omdat de toon die je wil horen... of die, je, eh, die, die, die verdwijnt zeg maar in de bandbreedte van... van ja, bijna anderhalve toon mm -hmm. heel Ja, ik, ik vind dat over het algemeen niet zo leuk. Hoewel no, ja. in sommige muziek moet het juist weer wel. In dit is het prima, maar... Hij was een, echt een ster hè, in Nederland. Ja. Die Jan Tromp. Uh, op ieder avondje stond hij uh, te fluiten. Ja. Werd jij in het begin ook als een soort nieuwe variétéartiest gezien? Uh. Nou, dat gevaar lag wel op de loer. Uh, ik weet ook dat ik de eerste keer uh, wereldkampioen was, werd. En toen kwam ik terug in Nederland. En dat was allemaal leuk en, en, en heel veel media-aandacht gehad. Uh, waarvoor ik ook heel dankbaar ben. Uh, maar uh, zo'n beetje alle crewbazen bij mij uit de regio... die gingen bellen van wil je zaterdagavond om twaalf uh, uur... Uh, bij ons uh, even wat fluiten. En ja, daar heb ik meteen voor gepast. Omdat ik al voorzag van daar ga ik heel ongelukkig van worden. En dan kon ik wel wat geld verdienen natuurlijk. Maar om dan ja, op een podium te staan tussen ja, in, in, in een of andere kroeg... Ja, dat zag ik helemaal niet zitten. En dan lag het u vaak op de loer dat ik die richting in zou gaan. Weet je wel? En maar je en, en... Schenkman zich gehoord in Tirol in staan? Ja, ja, ja, misschien wel. En uh, daar had ik dus geen zin in. Maar wat, wat zag jij dan uh, uh, voor jezelf als toekomst weggelegd Oh, in, in, in eerste instantie helemaal niks. Ik, ik, had, ik had helemaal niet zoiets van... Uh, oh, hier, hier wil ik iets mee, hier ga ik iets mee doen. Dat is me eigenlijk een beetje overkomen. He, dus ik, ik, ik ben eigenlijk voor de gein naar dat wereldkampioenschap gegaan destijds. Wat, hoe, hoe komt de mens daarbij om zich in te schrijven voor het wereldkampioenschap kunstfluit? <laughs> ja, ja de verhaal heb ik hoe al u wel... Hoe wist je überhaupt dat dat bestond? <laughs> ja, de verhaal heb ik al wel eens een keer verteld. Ik nou, zat heel raar. nog maar een keer. Heel, heel beknopt, heel beknopt. Um, ik zat bij een kerstdinertje bij mijn toenmalige schoonfamilie. En uh, daar stond kerstmuziek op. Um, ik hou van mooie kerstmuziek, maar dit was vooral Amerikaanse kerstmuziek. Daar hou ik niet zo van. En als ik muziek hoor, dan heb ik altijd de neiging... om daar een tweede of derde of vierde stemmetje bij te fluiten. Dat deed ik voortdurend tijdens het diner. Dat is ongepast, dat is heel, helemaal niet leuk voor de omstanders. Uh, maar ik, ja, ik heb een of andere afwijking dat ik dan bijna niet kan stoppen. En mijn, toen, mijn schoonzus, uh, die had al een paar keer gevraagd... kapper mee en uh, irritant. En Op enig moment heb ik gezegd van... ja, als er, als er een wedstrijd was, dan zou ik meedoen. Daar nooit meer aan gedacht en een paar weken later kreeg ik een sms'je van... Uh, Geertje gaat naar Amerika, waarop ik natuurlijk meteen bel van ja, hoezo? Ik snap er helemaal niks van, dat, dat, die opmerking was ik al lang vergeten. Nou, ze was gaan googlen en was uitgekomen bij het wereldkampioenschap kunstfluiten in Lewisburg, North Carolina. Ze had ook een mailtje gestuurd naar de organisatie. Ik ken iemand uh, die goed kan fluiten en nou, ik kreeg inderdaad een mailtje van die organisatie. En uh, met het verzoek of ik wat op wilde nemen en toe kon sturen... Uh, dat heb ik gedaan bij een vriend met een computer en een, uh, en een microfoon. Want zelf kan ik dat soort dingen helemaal niet. Uh, en toen vroegen ze, nou ja, kom maar, leuk. En toen won ik. En dus je uh, kwam, je zag en je overwon er in Amerika. <laughs> ja. Hoeveel mensen deden er mee? Twee. Nee, joh. nee. Nee, dat deed het. Uh, het eerste jaar dat ik meedeed, uh, volgens mij rond de 30 of zo. En waar kwamen al die mensen vandaan? Uh, opnieuw dat eerste jaar kwamen de. Bijna alle mensen op, op drie na of zo kwamen uit Amerika. Dus Wel, daar is het een bekende kunstvorm? Uh, meer dan hier in ieder geval. En dan kwamen ze uit Amerika en dat is natuurlijk verschrikkelijk groot. Dus van het, van het Zuidwesten tot het Noordoosten. Um, en, maar het leuke is dat het dat zich uh, ontwikkelt de, de laatste jaren. Dus het jaar daarna waren er al iets van zes nationaliteiten... en, en nu doen er wel iets van twaalf nationaliteiten mee. Dus dat wereldkampioen werd steeds veelzeggender? Dat wordt, uh, ja, dat is steeds veelzeggender geworden, ja. ja. Je ja. komt terug van dat eerste wereldkampioenschap... dat je tot je eigen verbazing uh, won. Ja. Uh, je werd op televisie gezien uh, door uh, de mensen van Okobar. Die dachten, ah, geen ja. muziekjes zijn we dol op, dus die man moeten we hebben. Ja. Hebben zij ook jouw uh, muzikale richting verder bepaald, als het ware? Nou, in, in, in zekere zin. Uh, ik, ik ging me voorbereiden voor dat wereldkampioenschap. Ik had gekeken, wat, wat moet ik daar dan fluiten? Nou, het bleek dat ik uh, klassiek moest fluiten. En populairs was het daar dan, populair. Mm -hmm, mm -hmm. Dat mocht alles zijn, van, van reggae tot, uh, uh, tot disco, tot uh, nou ja, de country West en alles. Um, door, uh, doordat ik in contact ben gekomen met Okenbar, kwam ik in contact met... met Muziek waar ik tot op dat moment helemaal niet zoveel naar luisterde. En hoe zou je die waarop... muziek van Okobar willen omschrijven? <coughs> die is nauwelijks te omschrijven, maar ik, ik, ik ga een poging doen. Uh, filmies van, van alle muziekstromen. De leuke dingen uh, verzamelen, bij elkaar uh, brengen... en daar een nieuwe mix van maken met, met, met heel veel eigen creativiteit. Zoiets. Ja, filmisch vind ik het mooi, word. want als je naar de muziek luistert, ook op dat tweede album, ja. dat nieuwe album, dan zie je beelden voor je. Ja, ja absoluut. Dat heb ik dus ook altijd en dat vind, ik, dat vind ik ook zo knap van Okobar. Dus in die zin hebben ze zeker mijn uh, muzikale richting wel mee bepaald. Ik ben toen veel meer gaan luisteren naar jazzmuziek. Niet dat Okobar nou een, een jazzcollectief is, maar er zitten zeker wel jazz-invloeden en zeker wel Django Reinhard-achtige uh, uh, dingen in. Uh, Hot club de Frans, uh, heel vaak herkenbaar in de muziek. Dus daar ben ik me meer gaan naar luisteren. Dus in die zin hebben ze zeker mee mijn, mijn, uh, mijn richting bepaald. En ze hebben misschien, samen met jou, uh, eigen uh, keuze die je gemaakt hebt natuurlijk. Maar ze hebben er ook voor gezorgd dat je niet die variëtair artiest bent geworden in de ja. ogen van veel mensen. Ja, absoluut. Ja. Ja. Zullen we weer gaan luisteren naar een nummer van het nieuwe album? Prima. Uh, veel, veel inderdaad beeldende muziek, vrolijke muziek. Uh, maar de, staat er staat bijvoorbeeld ook een heel mooi melancholische uh, nummer op, mm -hmm. vind ik. Althans, dat heet Irish Pub. Oké. Okay. En als je daarnaar luistert, dan ben je daar ook eigenlijk eventjes. Dit okay. is Oko Bar samen met Geert Chatrouw. Irish pub van Okobar samen met kunstfluiter Geert Chatrouf. Het staat op uh, hun nieuwste album Strange Flute. En uh, Geert is vannacht mijn gast in Casa Luna. Je brengt het op Radio 1. Uh, een, een nieuwe compositie, net zoals alle composities... Mm -hmm. nieuw zijn op dat uh, album dat je maakte met Okobar, dat tweede album. Mm -hmm. um, de nummers worden dus geschreven door Kok van Vuren, Rob en Bart Wijdman. Ja. Um, Houden dus ze een beetje rekening met je... met wat je wel en wat je niet kunt fluiten? Uh, ja, daar houden ze wel rekening mee. Uh, dat is eigenlijk ook wel heel knap hoe ze dat doen. Uh, maar ze zoeken wel altijd ook de grens op. Op welke manier? Nou, zeker qua virtuositeit. Dus uh, uh, dan krijg ik een track binnen. Uh, uh, een, een, een ruwe schets, zeg maar. En daar is, daarin is het dan meestal kok die heel virtuoos op een banjo of op een gitaar... Uh, uh, het melodietje speelt of de solo of weet ik veel wat... En uh, ja, dan hoor ik dat de eerste keer. En dan denk ik van ja, dit is gewoon weer om mij uh, te... Is daar een net woord voor? Nee. Te piepelen? Dus dat was een net woord, Helke. Dank Dankjewel. je wel. alsjeblieft. En ze proberen me weer te piepelen. En, uh, uh, want, want dit is natuurlijk niet fluitbaar. En dan luister ik een paar keer naar. En dan, ja, de, de, tot nu toe hebben ze me nog nooit kunnen vangen. Dus het is altijd nog wel fluitbaar geweest. Wat is het moeilijkste stuk op dit album? Waarvan je gezegd hebt, ja, eigenlijk uh, durf ik dat nauwelijks aan... maar ja, vooruit als het nou zo graag willen. Uh, ja, de, de, in het begin van de uitzending heb je, ben je begonnen met All A Daar zit ja? een solo in die wel echt heel erg uh, uh, snel is. Daar zit nog wel ergens een solo in waarvan ik denk... Van, oh, ja, die was ook wel moeilijk. Maar over het algemeen krijgen we hem toch... Uh, zonder kunst en vliegwerk, altijd wel gewoon in één in teken uh, op de cd. Dus wat, dat wat is het moeilijkste voor een kunstfluiter? Um, voor jou als kunstfluiter, zou ja, ik dat zeggen. Um, ligt dat in, in, in uh, hoogteverschillen, of ligt dat in snelle opeenvolgingen uh, nou, zo, zo, van de ritmewisselingen? Uh, uh, of? Zo bedoel je. Um, nou, in, in modernere muziek, Zeg maar, euh, bijvoorbeeld bepaalde jazz, euh, die kan ik niet altijd helemaal volgen. Dus de, de, ik, ik ben heel erg geneigd om intuïtief te fluiten of zo. Als je mij Vivaldi laat horen, dan, dan, dan kun, je een heel, heel, kun je heel veel invullen. Er zitten heel veel sequenzen in. Er zit... En, en dan kun je een beetje voorspellen. Uh, in veel moderne muziek zitten heel veel tempowisselingen en, en uh, akkoordwisselingen. En Dus dan, dan, mijn intuïtie laat me dan in de steek. Snap je dus? Mm -hmm. En, en dat, dat, is, dat is moeilijk, maar dat is gewoon muziekinhoudelijk moeilijk. Dus je fluit over het gevoel, zal ik maar zeggen, en dan ja, laat je het ja. gevoel je even in de steek. Ja, precies. En, uh, maar over het algemeen, als ik een paar keer heb gehoord, dan, uh, dan, dan, dan, dan lukt dat toch wel hoor. Ik, ik, ik heb, uh, ja, en altijd, mijn, mijn muzikaal geheugen is heel goed ontwikkeld. De rest is gewoon gemiddeld. <laughs> maar, maar muzikaal gaat, is, is, is, is best wel goed, ja. Gelukkig. Ja, ja. gelukkig. Je, je floot dus eigenlijk altijd al. Uh, tot uh, grote genoegen van je voormalige schoolfamilie, <laughs> ja, begrijp ik. Ja. Maar wanneer ben je daarmee begonnen? Wanneer ben je deutjes gaan fluiten? Nou, volgens mijn ouders, toen ik een jaar of vier was. Um, ja, dat weet je niet precies natuurlijk. Maar ik kan mezelf nog uh, herinneren dat ik heel klein was en altijd floot. En uh, ook als je dan uh, later klasgenoten vraagt... Toen, toen dit allemaal een beetje begon, weet je wel, dan gaan mensen allemaal nieuwsgieren. Oh, hey, oh wat leuk. En, oh, je flo floot vroeger ook al. En daar zijn ook mensen bij van de kleuterschool... die zeggen van, uh, ja, dat deed je toen al. Dat, dat, en enig idee altijd. hoe dat kwam? Nou, mijn vader floot altijd. Uh, dus hij kan ook heel erg goed fluiten. Maar zo was jij ook als kunstfluiter? Ja, precies. Huh? En um, ja, die floot altijd uh, uh, in en om het huis. En uh, ik weet niet beter, dus als hij... Uh, uh, muziek op als staan, dan floot hij vaak mee. En op de een of andere manier heb ik, heb ik gedacht... van ja, dat hoort er een beetje bij bij de communicatie in de gezin. Of zo. Ja, dat is een manier van communiceren Met mijn vierjarig zin. brein. Ja. <laughs> en ik ben dat na gaan doen. En op de een of andere manier... ik zeg altijd, elk kind probeert op enig moment te fluiten. En meestal uh, fluiten ze dan eerst naar binnen zo. Nou, en als er dan een geluidje uit komt... dan ben je helemaal vreed. En de meeste kinderen laten daar ook bij. Van, oh, ik kan het nou, oké. Okay. En op de een of andere manier klonk dat bij mij meteen goed. En dacht van, hé, hey, dat is leuk. Maar je hebt nooit overwogen om dwarsfluit te spelen? Of blokfluit Ja, doe ik al, Toevallig allebei. Ja, Dus ik, ik ben blokfluit gaan spelen ook toen ik een jaar of vier was. Mijn vader gaf me les. En uh, toen ik een jaar of acht was ben ik dwarsfluit gaan spelen. En bij de harmonie gezeten in het dorp. En uh, ja, altijd met muziek bezig geweest. Maar dat, dat kunstfluiten bleef je gewoon voor de lol ernaast doen? Of trad je ook wel eens op als jochie? Nee, nee, ik trad nooit op. Nee. Want waarom heb je ervoor gekozen om dat kunstfluiten uiteindelijk te ontwikkelen... Ja. En die blokfluit en die dwarsfluit... Eh, kennelijk te bewaren voor optredens eh, ter plaatse in Mierlo, waar je vandaan ja, komt. Ja, ja, nou weet je, ik, ik zat op een gegeven moment op de HAVO... en dan, dan, dan moet je een keuze gaan maken. Hè? Wat wordt mijn vervolgopleiding? En toen is even overweging bij zal ik naar het conservatorium gaan met, met mijn dwarsfluit. Maar ik wist ook, als ik eerlijk keek, van uh, ik kon aardig spelen. Ik, ik, ik was zeker niet heel goed of zo... Maar ik miste vooral de discipline om uh, elke dag keihard te oefenen. En daar helemaal voor te gaan. Uh, ik, ik, ik, ik, ik was niet verliefd op dat instrument of zo. Um, dus ik ben uiteindelijk een heel andere richting heen gegaan. En dan ben ik jouw vraag kwijt. Nou ja, waarom je niet gekozen hebt voor een opleiding uh, als, als blokvlaatist? Nou, dat zei je net, ja, ja, hè? Okay. Uh, de de uh, discipline ontbrak. Wat ben je wel gaan doen? Wat ben je wel gaan studeren? Uh, verpleegkunde. Ik heb de hbov gedaan. Uh -huh. Ja je bent vrolijk daarbij blijven fluiten, maar nooit ja. met het idee daar iets aan te doen? Nee, nee, ik heb nooit, nooit de, het idee gehad om daar iets mee te doen. De eerste keer dat ik floot uh, met een doel, was heel grappig. Toen was ik met een Brabantse troubadour, Nico van der Wetering. Daar uh, trad ik regelmatig op met de waarsfluit. Mm -hmm. Ik begeleidde hem dan. Ja. En toen ben ik naar de studio gemoet om, om dat hij een cd ging opnemen. En uh, na ontzettend veel gehaast, ik vergeet die rit nooit meer, want ik was, zoals vaak, wat te laat kwam ik aan bij de studio en toen uh, kwam de studioman naar buiten... en die zei van, oh uh, Geert, fijn dat je er bent, je bent een beetje laat, maar geeft niks. Uh, pak je fluit en gaan we snel beginnen. En toen greep ik op de achterbank en toen had ik mijn dwarsfluit niet bij me. Uh, ja, ongelooflijk dom natuurlijk, onwaarschijnlijk stom. Toch naar binnen gegaan, kopje koffie. Ik zei, ja, ik kan het eigenlijk voor de grap, ik kan het wel gewoon in fluiten, zo met mijn mond. Ja. En dat hebben we toen gedaan, dus dat is eigenlijk de eerste keer dat ik... Uh... En hoe klonk dat toen? Ja, de, de, God Henny heette die. Uh, die. Die zat wel met open mond achter dat uh, glas te kijken. Zo van. Hij zei: ja, het is eigenlijk veel leuker. Maar weet je nog welke melodie je toen moest sluiten? De Boer zijn Leven. Laat het een stukje horen van de Boer zijn Leven. Oh jee. Um... Of is dat te ver weg gezakt? Ja, dat is, is wel ver weg, ja. Uh... Nee, die plopt nou niet op. Dat, nee, gaat, dat gaat te het lang Niet duren. in je muzikaal geheugen. Ja, als ik de eerste toon hoor wel. Maar die, die ga ik nou niet van jou krijgen natuurlijk. Dat kan nee, niet. nee, nee. Ik nee. ken het liedje nee. niet. Nee, nee. Maar op die manier is het dus eigenlijk uh, uh, uh, begonnen. Dat je ja. wordt eerst eigenlijk noodgedwongen... Uh, uh, officieel aan het kunstplein ja, was. Ja. Toen ben je als schap naar dat wereldkampioenschap ja. gegaan. Waar je winnend uh, vandaan kwam. Uh -huh. En toen is het ook eigenlijk meteen heel erg begonnen. Hè? Want je bent er ook al bar ja. ontdekt. Er is een documentaire over je gemaakt. Pakker Up heet dat. Ja. Ja. Uh, die is wereldwijd uh, uitgezonden. Ja. Um, wist je op dat moment, dit wordt mijn toekomst? Uh... Nou, hè? Niet, misschien meteen toen je op Schiphol landde. Maar toen er zoveel uh, respons kwam. Nee, had ik nog niet zo in de gaten. Maar, maar toen ik uh, uh, door een aantal mensen gebeld werd, uh, en dan bedoel ik uh, mensen die, die, die evenementen organiseren en zo. Uh, ik werd op een gegeven moment gebeld door iemand van Mojo, Jonge reewinkel. Dat is een parsei. Een Ja. hè? Ja. In per se, ja. En uh, die zei van God, uh, zou je op Lowlands willen komen fluiten? Nou, dat is echt. Ik, ik, ik viel bijna van mijn stoel. Hoezo? in godsnaam op Lowlands, weet je wel. Ja, leuk, er hebben we op zondagochtend hebben we altijd een, een, een, met alle respect Geert, maar een rare act. En dan proberen we de mensen op zondagochtend, die met een kater uh, uit bed komen, uh, iets te laten meedoen. En zo was daar een keer steeldansen geweest, zo was daar een keer nou, van alles, maar ze doen altijd iets. En ik was, het was dan de bedoeling dat ik het lowlands publiek uh, moest laten meefluiten. Nou, ik had zoiets, ja, te gek, uh, ja, wil, wil ik wel doen. En toen zeiden ja, wat is je gage? Ik zei, ja, "Hoe krijg ik er geld voor? Ja, echt zo bleu was ik. Ik zei, ik zit helemaal te gek. En uh, goh, mag ik uh, toen mijn vrouw uh, meenemen en mogen we dan daar ook naar Lola? Helemaal, ik vond het was helemaal Met blij. Met was je was zo blij geweest. Ja, ik was helemaal blij. En ik zei, nee, nee, nee, ja, god, uh, noem die een bedrag. Uh, ik zei, ja, ja helemaal te gek. Krijg ervoor, ja, uh, te gek. En zo is dat eigenlijk. Toen, toen had ik zoiets van, nou, als ik dit nou eens uh, wat een paar keer vaker kan doen, dan heb ik wel een leuk extra, een extraatje, weet je wel. Ja, en dat heb je veel vaker gedaan. Je hebt ja, ja. heel veel mensen opgetreden. met Met ja, uh, Metropoleorkest heb je opgetreden. heb je mm -hmm. net een hele CD ook meegemaakt. Je hebt opgetreden met Lenny Koer, met Toets Tielemans, met nee, uh, nee, Velofsky. Daar wilde ik al op terugkomen. In je inleiding zei dat ook. Met Toets Tielemans heb ik nooit opgetreden. Nee. Heb ik nooit ontmoet. Is wel een hele grote wens. Want ik ben een groot bewonderaar. Maar, maar nu zeg ik het dan maar. Nee, daar heb ik nooit mee opgetreden. Daar nee. hebben we dan nu een vooruitziende blik op losgelaten. Dat gaat dan nog gebeuren. Ja, maar je hebt het. met veel grote mensen ja. in, het, in het theater gestaan. Je hebt de cd's met ze opgenomen. Ja. Ook met het Metropolorkest. Uh, die cd heb je ook meegenomen. Die is ook dit jaar verschenen. Een ja. cd met composities van een Mexicaanse componist. Ja, Esquivel. En wie is dat? Esquivel is inderdaad een Mexicaanse componist-arrangeur. Uh, volgens mij vooral actief in de jaren 50. Dan hoop ik dat ik geen blunders maak. Maar volgens mij is dat zo. En... Uh, ja, een man met een heel eigen geluid... en die in die tijd, uh, toen Stereo net opkwam... daar heel erg veel gebruik van maakte in zijn muziek. En het Metropoolorkest heeft dat... Uh, die wilden dat gaan brengen op een, op een festival in Amsterdam. Dus uiteindelijk rondom, met alle perikelen vorig jaar rondom Metropool... De, de, de budget en ja, wel of niet... Zou het wel of niet blijven bestellen. Is dat niet doorgegaan, maar die repetitietijd was er wel. Die hebben ze gebruikt om een cd op te nemen. En ja, ik, ik heb ongelooflijk geboft dat ik daarbij betrokken ben geraakt... bij dat project, want meneer Esquivel vond het kennelijk heel leuk... om af en toe iemand te laten fluiten in zijn uh, uh, composities. Uh, en die heb ik mogen influiten. Dus dus zeker niet een cd van uh, Geert Citroen met het Metropool. Uh, uh, absoluut niet. Maar ik mocht er wel deel uitmaken van die cd. Zullen we luisteren naar een stuk van die CD, Perfect Vision, zo heet hij? Ja. Welk stuk zou je het liefst willen laten horen waarvan jij zegt: ja, daar kom ik goed op mijn recht? Nou, het is allemaal, wat ik moet fluiten is allemaal echt heel eenvoudig. Maar ik vind de, volgens mij is dat de derde track, vind ik wel, uh, vind ik wel heel mooi. Ja. Sentimental journey? Ja. Sentimental Journey, ja. van de Mexicaanse componist Esquivel. Ja, dit is een uitgevoerd... arrangement van hem. Ja. Uh, dit is zijn arrangement ook? Ja, van Esquivel, ja. Oké, okay. ja. uitgevoerd door het Metropolitan Orkest en Geert Chateau. Casaluna hoorde u het Metropoolorkest. En mijn gast van vanavond vannacht Geert Jatroe... in Sentimental Journey, een compositie van... wie uh, heeft het gecomponeerd? Een arrangement, wou ik zeggen, van Juan Garcia Esquivel... een ja. Mexicaanse componist die heeft Sentimental Journey... uitrokken weer. weer gecomponeerd. Ja. Ik zou zo graag willen dat ik het nou kon opleveren. Ja, ik ook niet. Maar dat gaat niet lukken. Nou, mocht, nee. mocht u het antwoord weten, mail even Casaluna uit We zouden onze klassiekers moeten kennen. Maar we eigenlijk kennen ze wel. in dit geval dus niet. Geert, um, Wanneer wordt fluiten kunstfluiten? Want ik uh, fluit ook wel eens een deuntje uh, ja. als ik uh, in de auto zit. Ik denk maar ik zou dat... maar geen kunstfluiten willen noemen. Nee, ik, ik, ik denk dat elk fluiten kunstfluiten is. Ja. Met, met, hoe dat is ontstaan... Uh, ik werd op een gegeven moment... Die eerste keer kreeg ik heel veel media aandacht. Dan ben ik door veel uh, ook radioprogramma's uh, gebeld. En ja, hoe noem je dat dan wat je doet? Ik, ja, ik, ik zeg altijd gewoon fluiten. Um, maar fluiten dekt de lading niet, want als je zegt van ja, ik fluit... dan denken mensen aan een blokfluit of een dwarsfluit. Mm -hmm. En, en um, in Amerika, of whistling in, in de Engelse taal is fluiten. En dan weet iedereen meteen wat je bedoelt. Oh, je whistles a tune, en, en dan weten ze wat je bedoelt. Ja. Maar dat, dat woord hebben wij in Nederland niet. Nee. En er uh, was op een gegeven moment iets in Amerika, dan noemden ze het art whistling. Dus kunstfluiten, oh ja. dat heb ik maar vrij vertaald, want ik wist wat art betekende. En, uh, nee, maar toen heb ik er kunstfluiten van gemaakt. En dat, dat, zo is dat eigenlijk uh, gebleven. En, en uh, dat hangt er nou een beetje aan. Iemand zei op een gegeven moment... je moet het mondfluiten noemen. Of uh, natuurfluiten. Ja, ik vind het allemaal heel mooi. Maar ja, kunstfluiten, ja. Kun je het okay. leren? Tuurlijk, ja. Anders kon ik het ook niet. Maar, maar, ja, net maar je hebt er met... nooit voor gestudeerd. Nee, nee. nee uh, ik denk... Net als met elk instrument, uh, je, je, je moet erdoor gevangen worden. Je moet het uh, liefst van jongs af aan doen. En, uh, en je moet het veel doen. En dan kun je dus. En, en als je dan uh, het geluk hebt dat je, dat je uh, muzikaal bent. En een en, uh, ja, goed gevoel hebt voor, voor, voor muziek en, en, en toonhoogte en zo. Ja, dan, dan, dan kun je het gewoon leren. Maar zijn Tuurlijk. er speciale technieken? Uh, die zijn er wel, alleen die zijn bijna niet uit te leggen. Want ik krijg best veel uh, vragen van, kan ik les van je krijgen? En dan zeg ik, dat vind, vind ik heel erg leuk. Didactisch gezien zou het ook nog wel lukken. Maar het probleem is, ik, ik weet niet wat ik doe. Eh, dus ik, ik, ik, ik fluit vanuit mijn keel. Uh, fluit vanuit je keel? Ja, dat is het gekke. De meeste mensen denken dat ik die virtuositeit maak met mijn tong. Maar dat, dat is helemaal niet het geval. Even wachten hoor, ik ga even ja. fluiten. Dat is niet echt kunstig, maar het komt niet uit mijn, uit mijn keel voor mijn gevoel. Nee, nee dat is ook niet. Waarschijnlijk komt dat voor uit je mond. Ja. En, en gebruik je als je probeert uh, sneller te fluiten, gebruik je je tong om, om toonhoogtes te, te, te krijgen. Is dat zo? Ja. Ja, een beetje. Ja, ja, ja, ja inderdaad. Ja. Maar het zit nog steeds niet in mijn keel. Nee, ja, bij mij dus wel. Maar hoe komt dat? Ja, geen idee. Ik, zo doe ik het al mijn hele leven. En... en um... Als ik, euh, als ik mijn vinger boven de, mijn ademsappel houd... Yeah. en ik fluit euh, iets... Euh, <handels in> uh, um, dan, dan beweegt die vinger, die gaat op en neer. Dus daar gebeurt iets in uh -huh. mijn keel. Uh -huh. En euh, ik, ik, ik geef wel eens het voorbeeld... als je op een mooie zomeravond... Uh, we hebben er veel gehad de laatste tijd... een merel op een schoorsteen ziet zitten fluiten... dan zie je dat keeltje bewegen. Ja, ja dat is bij mij ook. Snap je? Dus die, die fluit ook vanuit zijn keel. Die gebruikt ook geen tong of zo. Dus ik, ik, ja, ik weet het niet. Ik heb eens aan mijn tandarts gevraagd: voor God heb ik nou een ander gebit dan anderen? Of heb ik, heb ik iets, iets? Nee. Maar alle andere fluiters die ik ontmoet, die, die fluiten allemaal vooral met hun tong. Ja, maar jij bent wat dat betreft dus uh, bijzonder en uitzonderlijk. Moet je je voorbereiden voor, voor een optreden? Over dat je je moet concentreren, zoals veel uh, ja, theatermakers dat moeten natuurlijk. Ja. Uh, Echt voorbereiden? Nee. nee. Ja, ik zorg altijd dat ik de muziek ken, maar de, de meeste muziek zit in mijn hoofd. Uh, ja, Moeten je lippen vochtig zijn bijvoorbeeld? Of? Oh, op die manier, nee. Nou, in, in, helemaal in het begin toen ik uh, optrad, was ik wel echt nerveus. En uh, als je echt nerveus bent, dat herkennen mensen wel. Dan, dan, dan krijg je een droge mond mm -hmm. en, uh, en het is moeilijk om speeksel aan te maken. Uh, maar je mond moet wel een beetje vochtig zijn. Vandaar dat ik altijd eigenlijk uh, een glaasje water en Dan kan ik mijn mond een keer spoelen. Mm -hmm. Want ik, ik blaas heel veel lucht door die wangzakken. En die, die blaas je droog. Ik las maar, ook wel eens een keer over een kunstfluiter... die zijn lippen altijd vochtig maakt met olijfolie. Oh, die je ze een beetje vettig. Ja. Zou dat een voordeel zijn? V voor mij niet. Maar uh, voor, voor hem of haar wel. <laughs> maar met een glaasje water ben jij dus eigenlijk al voorzien. Dan kun je al die duurne ja. op. Ja, precies. En dat glaasje water, ja, dat is erin gebleven. En uh, ik, uh, op de heenweg hier naartoe, uh, er zat uh, uh, niemand bij me in de auto. Dan heb ik denk anderhalf uur zitten fluiten zonder dat ik het in de gaten had. Uh, en uh, dan heb ik helemaal geen water nodig. Dus het is ook een dan... beetje een tik, hè? Ja, het is een beetje uh, toch? deviant gedrag. Ja, maar toch wel een beetje. Je schoonzus ja. van toen had wel een beetje gelijk. Ja, maar je zit ja. gewoon in die auto, je hebt een muziekje aan en je fluit mee. Ja, ja. En dan denk je niet dat je hier rijdt een grote kunstfluiter... dan ben je gewoon voor je, voor je eigen plezier aan het fluiten. Ja, ik ben er nooit meer bezig. Nee, nee, dat fluit ik voor mijn plezier. Ja. Nou, zou ik het leuk vinden als u straks na één uur... uw talent als kunstfluiter uh, tentoonstelling zou willen spreiden hier in Casaruna. Geert uh, Chatrouw uh, heeft zich bereid verklaard om uh, kritische jurylid te, te zijn. <laughs> ja. En wie volgens hem nou straks de beste kunstfluiter is de beste kunstfluiter van Radio 1. Die wint zijn nieuwste cd, die cd die hij maakt samen met Okobar. Dus als u dat aandurft en u durft voor te fluiten... dan roep ik u nu al op om vanaf kwart voor één te bellen. 0800-1121, 0800-1121. U mag ook een meldje sturen als u mee wilt doen met deze competitie. Naar kazaluna.nl. Steek Geert Chatroux naar de kroon... en probeer hem te overtuigen dat u de beste kunstfluiter van Radio 1 bent. 0800-1121. Een van jouw grote voorbeelden is mm -hmm. uh, Bobby Jaans Groepen uit uh, Vlaanderen. Ja. Uh, die kennen wij vooral van Bobby Jaaland en van een paar leuke cowboyliedjes uit ja. de jaren 50. Maar hij is ook een virtuoos uh, kunstfluiter. Ja. Je hebt het materiaal van hem meegenomen, waar, waar zullen we eens naar gaan luisteren? Um, hij heeft heel veel. Ik, ik, ik geloof dat ik drie uh, stukjes mee heb. Genomen. Je hebt de ik... whistling duck en je hebt de Chinese whistler en de whistler en de Trumpet. Yeah, the and the <much intellectual> Jou, ja, de whistle en de trumpet vind ik wel grappig. Ja, dat is wel een leuk stukje. Laten we even luisteren ja. naar Bobby en Schopen. Ja, een uh, grote Vlaming, toen hij overleed een paar jaar geleden uh, was dat echt groot nieuws in, uh, in Vlaanderen. Ja. Wat heb je van hem geleerd? Um, ja, qua fluit heb ik niet zoveel van me geleerd. Ik, ik, ik, ik bewonder die man omdat hij. Nou, ik vind eigenlijk dat hij heel erg. Uh, nou, de, de, redelijk miskend is. Dus ik, Toch de man die, van Bobbe Jaanland en, uh, en de ja, en kijk, lietjes. Wij en vooral wij in Nederland uh, uh, kennen hem als, als een beetje die rare Vlaming met die, met, die, uh, met die hoed op en op die grote Amerikaanse auto van Bobbe Jaanland. Maar deze man die heeft gewoon met alle groten der aarde muziek gemaakt. En uh, is ook erkend door die, die mensen en uh, uit de jaren 50, 60. Ja, het niet mogelijk met wie die man allemaal heeft opgetreden en goed heeft opgetreden. En uh, hij heeft gewoon erg mooie liedjes gemaakt. En uh, hij kon, kan ook heel verdienstelijk fluiten. Het is niet zo dat ik hem bewonder van... Die, Joh, wow, wat kan die goed fluiten? Um, maar je hoort wel dat hij muzikaal is. Je hoort ja. wel dat hij uh, een lekkere timing heeft. En uh, het duurt soms even voordat hij dan helemaal zuiver is. Maar hij komt wel. en Ja, ik, ik, ik vind het gewoon... Uh, ja, die, die man had meer erkenning mogen krijgen. In Nederland, in, in, in Vlaanderen denken ze er heel anders over. hoor. Daar wordt hij echt wel op handen gedragen. En, ja, uh, wat ik al zei, toen hij overleefd ja, was precies. het groot nieuws. En allerlei artiesten van nu ja. hebben hem ook een eerbetoon gebracht. Hoe ja. ken je hem trouwens? Want er is natuurlijk wel een groot generatieverschil tussen jullie. Ja, ja, absoluut. Nou, ik, ik, uh, ik heb meegemogen doen aan dat eerbetoon. En uh, toen heb ik hem ontmoet. Toen was hij al wel uh, oud en, en, en ja, behoorlijk uh, zwak. Um, en ik heb hem eigenlijk leren kennen uh, via zijn zoon die een, een, een prijs uh, op kwam halen. En, uh, Bobby aan werd geëerd in de Hall of Fame. Dat is dan iets uh, van, vanuit die fluiterswereld. De Whistlers uh, Hall of Fame. Exact. Um, die kreeg hij en uh, zijn zoon is die prijs komen ophalen in Tokio. Uh, ik was ook in Tokio, want ik deed daar mee aan het wereldkampioenschap. Ik ben met Tom, zo heet hij, aan de praat geraakt. En uh, ja, zo ben ik daar, uh, ja, ben ik Bobby meer gaan en beter gaan leren kennen. En ben ik ook gaan luisteren naar, naar muziek. Ja. En als je het plaatst in die tijd. Ja, dan zitten er echt hele leuke liedjes bij. En um, ja, God, als je, als je nu hoort en denkt: oh, weet je, sommige dingen zijn oudbollig. En. en, en maar ja, uiteindelijk uh, zit er wel hele goede dingen bij. En vind wat, ik leuk. Wat is het toch dat dat vooral zo populair is in Amerika? Want uh, uh, je zei al bij jouw eerste WK uh, deden er wel Amerikanen mee. Bobyans Schroepen mm -hmm. die, die flirt ook met die Amerikaanse muziek was daar kennelijk ook populair. Zeker. Ja. Wat is het toch dat dat kunstpluiten, uh, in Amerika juist zo populair is? Uh, ik heb geen idee. Misschien is het zo dat. Uh... Uh, Amerikanen toch uh, wat meer openstaan dan toch voor, voor andere dingen of zo. Hoewel ik ze in heel veel opzichten bekrompen vind hoor. Uh, maar, maar, maar met zoiets... Uh, kijk, als je in Amerika uh, wereldkampioen wordt... dan ben je ineens iemand in die gemeenschap. Hè? Uh, dus jij maar... bent echt een, een uh, beroemde fluiter nu in die uh, kunstfluitersgemeenschap. Oh ja, dat is echt on ongelooflijk. Echt een ja. ster. Ja, in die wereld wel, ja. Die is heel klein, hoor. Maar, maar ja, god. Uh, ik, ik, ik, ja, ik weet niet hoe dat komt. Ja, die, die staan er meer open voor. En, en, en nou ja, wat ik zeg. Uh, wereldkampioen, waarin dan ook. Een Amerikaan vindt het helemaal fantastisch. En die wil met je op de foto. En, en, de, en de kleinkinderen ook. En, uh, maar wil dat ook zeggen ja, dat maar, je veel optreedt in Amerika? Nee, valt, valt tegen. Ik zou dat veel meer willen. Voor, dus wel. voor aan de luisteraars in Amerika nee. een oproep. Nee, ik, ik heb al een aantal keer opgetreden. Ja. Boston, New York, uh, even kijken, uh, Orlando... Het was niet wijs geweest om daar naartoe te verhuizen. Want als dat kunstfluiter daar zo groot is... ja, weet je, hadden ze dat... binnen die, die wereld. Maar de, de Amerikaanse kunstfluitwereld is al gauw groter dan de Nederlandse. Ja, absoluut. absoluut. Maar ja, daar naartoe toe verhuizen. Ik, ik, ik heb drie kinderen, ik heb een huis. Uh, zo ben ik ook, Cirque de Soleil... ben ik op een gegeven moment een uh, auditie gaan doen. Ben ik aangenomen om in een show uh, mee te gaan. En... Maar toen kreeg ik het telefoon van nou je bent aangenomen en, en, en een brief thuis en zo. Ik heb hem nog wel. Dat was Cirque du uh, Soleil? Ja, Cirque du Soleil, ja. ja dat, dat is ineens, maar die, dat komt dan uit kan. Dat komt ineens bij me op van waarom ben je niet verhuisd. Uh, dat kan niet zomaar, weet je. Je kunt niet zomaar uh, uh, daarvoor gaan. Ik, ja, kijk, als ik toen uh, geen relatie had gehad en geen kinderen. Ja, dan was ik ervoor gegaan. Was fantastisch geweest natuurlijk. Maar die zei van ja, over drie weken de eerste show in Washington. En uh, ik had zoiets van ja, dat, dat kan niet. Ik heb een baan, een opzegtermijn en zo. Hoe is het ja. met die baan nu? Uh, die is niet meer. Nee, dus uh, ik ben hier mijn werk aan het doen nu. Nee. Nou. <laughs> dus je kunt leven van je werk als kunstfluiter? Ja. ja. Dan ben je, denk ik, de enige in Nederland. Ja, dat denk ik ook. Ik denk zelfs de enige ter wereld. Ja. ja. Die Amerikanen kunnen dat niet? Die kunnen nee. er niet van leven? Nee, nee. nee. nee. nee. Dus nee. dat is de enige uh, kunstfluiter die leeft van zijn uh, uh, kunst? Um... Wordt die kunst voldoende uh, op waarde geschat, inmiddels. Je was een gek um, muziekje, uh, een kleine tien jaar geleden, hoe is dat nu. Ja. ja uh, inmiddels wel door, door veel mensen uh, uh, wel. En vooral in de klassieke wereld. Kijk, het is al leuk als ik, als ik uitgenodigd word door, door een symfonieorkest. Dan uh, kom ik op de repetitie, uh, dan zie ik een aantal violisten vooral uh, een beetje cynisch kijken. En dan heb ik mijn eerste stuk gerepeteerd. En dan uh, zie ik toch uh, blij gezicht. En dan hebben ze zoiets van: oké, okay, je mag meedoen. Nou, ja. in het volgende uur gaan we uh, jou uh, laten horen. In zo'n uh, klassiek stuk. De Chardas uh, laten we dan uh, horen. Uh -huh. En ik zeg nu nog maar eens: dat u dus mee kan doen aan onze wedstrijd uh, Kunstfluiten 0800-1121. En een verzoeknummer, dat wil u vast ook van fluiten straks ja, hoor. naar Ede 0800-1121. Of Casaluna.crw.nl NL. Nu is hier op radio in de nieuwe aflevering van de Hoorspelreeks het Bureau. En daarna bent u weer welkom hier bij ons, bij NCRW in Casa Luna. Tot zo. De grootste schreeuwers krijgen de het meeste aandacht. Zeker nu. Jammer. Want de mooiste verhalen vind je vaak dichtbij. Daarom maken wij programma's over mensen. NCRV. Het Bureau. Hoorspelserie naar de gelijknamige roman van J.J. Voskuil. Boek 4, aflevering 13. 1975. Waar heb jij het dan zo druk mee?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 Iemand kwam de trapellen afrollen. Zo'n haast had hij om ons te begroeten. En toen we twee uur later weer we weggingen. wisten ze van hartelijkheid niet wat ze ons moesten meegeven. Bozer, Nee, want we gaan naar Dokkum. Worst? Ook niet. Een sigaar dan? Nee. Wat tabak dan? Oh, de klonje. Maar Nico Dien niet eens een zak bezig te hebben. Wilde ik best wilde ik me dan niet scheren? Had ik een elektrisch scheerapparaat? Ook al niet. Als je dan weggaat, dan heb je wel een in de parserloofd. En wat spreek je dan met zo'n man? Die man sprak een onverstaanbaar fries. Ook omdat hij gepint in zijn motten had. Maar dat deed hij niet toe, Want hij was stokdoof, dus hij verstond mij ook niet. Hij had wel een gehoorapparaat dat hij nog onder een kast gehaald. Maar hij was te onbeheerst om het mechaniek te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 Anton. hoe gaat het? Je vervelt je. Je vervelt je niet. Hoe komt hij nou hier?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 Heb je nog een boodschap opgeschreven? Nee. Ik ben vorige week niet geweest omdat ik in Friesland was. Op veldwerk. Dat kwam wel goed uit. Maar dat blijft natuurlijk strikt sub-Rosa omdat ik nu ook niet uit afscheid van De Haan kon. <grijpselen> De Rode volgt daarop. Hu oh? Pasteurs heeft volgens balk niet genoeg. Pouah! Heeft hij mij een keer gezegd, tenminste. Oh. Wat? Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Hoe gaat het op het bureau? Ja. Op het bureau gaat het goed. We zijn gisteren bij Klaas de Ruiter geweest. Je moet het goed hebben. Ja. Oh, oh, eh? Hoe gaat het met hem? Het gaat wel goed, geloof ik. We hebben het gehad over de jongere generaties. Die deugen niet. Dat is te zeggen, Klaas vindt dat ze wel deugen, maar dat ze alleen verpest worden door de televisie. De televisie is de pest. Een uitvinding van de duivel.